Half uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In Den Haag zijn bij een steekpartij twee mensen gewond geraakt. En dat gebeurde even na tien uur in de Paardenbergstraat in de wijk Transvaal. De vermoedelijke dader is gevlucht. Het zou gaan om een kale man van de jaren 50. Iran gaat onder geen beding met de Verenigde Staten praten. Dat heeft Ayatollah Khamenei gezegd, de hoogste geestelijk leider van Iran. Eerder ging er gerucht over een ontmoeting tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Tussen de Amerika Amerikaanse president Trump en de Iraanse president Rouhani. Khamenei zegt wel dat als de VS het opzeggen van het atoomakkoord terugdraaien, onderhandelingen worden overwogen. De spanningen tussen Iran en de VS zijn verder opgelopen... na een grote aanval afgelopen weekend op twee Saoedische olieinstallaties. Amerika zegt dat Iran daarachter zit. Bij Duinkerke is begonnen met de ontruiming van een tentenkamp en een sporthal met honderden migranten. Volgens de politie zijn de hygiënische omstandigheden er slecht en is het er niet veilig. Een Franse rechter bepaalde onlangs dat de migrant naar een andere plek in de buurt van de stad moeten worden overgebracht. Dat moet de veiligheid in de buurt van het tentenkamp vergroten en biedt meer mogelijkheden om mensensmokkelaars tegen te houden. Onder de migranten zijn veel Koerden uit Irak en ook een aantal kinderen. Ze mogen asiel aanvragen, hebben de Franse autoriteiten gezegd. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn dit jaar alleen nog roetveegpieten, meldt de omroep NTR. Ook in het Sinterklaasjournaal zijn geen volledig zwarte pieten meer te zien. De NTR heeft de beslissing genomen in overleg met de gemeente Apeldoorn. Sinds de introductie van de roetveegpiet in 2014 is het aantal volledig zwarte pieten steeds verder afgenomen. De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar op zaterdag 16 november. Het weer. Zon- en stapelwolken vandaag, met in het noorden nog een enkel buitje. Het wordt tussen de 15 en 17 graden. De komende dagen blijft het meest droog. Tegen het weekend lopen de temperaturen weer op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A10 het watergaasmeer de Nieuwe Meer. Tussen watergaasmeer en de Amstel drie kilometer file. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht.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 Vrouw in een katjas liet hegen dat ze plat was en balanceerde met een doos gebak. Opeens toen kwam een reuzensmak, kreeg ieder zijn gebak en opa wist uit zijn baard een halve wolfsverse mokata. En we tremmen langs de munt en de singel, tingelingelingel. In het gemeente blik, op wielen hang of zit je? Kiezen, kielen langs de Amstel of verder.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 Kielen, kielen, langs de Amstel Overweg In het gemeente blikken op wielen Kila kiele, langs de Amstel. Volg Zat in die jovelle Jordaan Langs als de leken. Er was een gouden bril van het Tante Jaan. Langs als de lente Er werd gecollecteerd, dus pap het omgekeerd Er werd gezongen en gedanst, het feestje liep gesmeerd. Het zou zeker zij de Voor hem voor de tante Jan, al lang zijn ze leven. Het huis het gouden de bruidspartij mag dood verloren gaan. Al lang zijn ze leven. En hen bescheven Piet, die jongens opgeleid. Ik zing een aria, de paar alvister van biscuitja. De karrenbaas hier en allemaal de benen van de bloem. De franse doeren, zandzee, de lampen doen, zandzee in de ruur. De eindjolier met paaien rokken aan de spier, zandzee.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 zal ik hem een penalty op zijn ogen geven dat ze hele middellinie ervan zwelt. Na een kwartiertje werd de wedstrijd spannend en de hele klit op de grond. Jan rief dat is een doodschop om een hoekie en toen kwam er een invalide van het front. Ik zeg, Jesus, Jan, daar vallen toch geen dood, hè? Ik bedoel me haast, is zonde dat ik het zeg. Als het zo moet, zoek ik liever met z'n tweetjes.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 Zantje de platte boender. En voor ik het vergeet moet ik nog eventjes Cor uh, Draaier bedanken. Want hij is degene die al deze mooie muziek heeft beschikbaar gesteld voor dit programma. Zandvoort uit Zandvoort, daar bedank ik hem hartelijk voor. En uh, ja, de komende jaren waarschijnlijk hebben we genoeg muziek... om u elke week te voorzien van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. De volgende artiest is Sylvain Albert Poons... Geboren in Amsterdam op 21 februari 1896. en aldaar overleden op 26 november 1985. was een Nederlandse toneelspeler en zanger. En als zoon van de zanger Salomon Poons. en de actrice Elise van Bienen. was de jonge Sylvijn Poons min of meer voorbestemd voor de planken. net als zijn oudere zus Fanny Ella, die bekend werd onder de naam Fanny Lohoft Poons. En hij debuteerde als figurant in het seizoen. 1912, 1913 bijna Connot en Poons, een gezelschap genoemd naar de directeuren van de plantageschouwburg. En Guus Connot en Solomon Poons, zijn vader. Hij speelde in de operette en refus en was enkele malen ook in een serieuze rol te zien. En tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte hij deel uit van het Joodse kleinkunstensemble... dat optrad in de Hollandse Schouwburg in Amsterdam, later omgedoopt in de Joodse Schouwburg...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 Al zegt men, ik ben een ouwe nij, dan schud ik alleen mijn kop, geef geel geen antwoord op. Ik ben Sally met zijn room en sma.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 Geven geel geen antwoord op. Ik ben sorry met zijn rommel en schuim. Oh, rommel, mevrouw, rommel. Oh, Heerlijk, je smulkt er. Alsjeblieft. Dank u.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 Ik praat liever een half uur voor de radio. La la la la la la la la. Maar al dat piekeren brengt je in de misère. Brengt je in de misère. Achtbare bier zijn. Is niet zo kwaad. Lang niet zo kwaad. Oh bravo, vierkeren, bravo, dan is bravo. La la la la la la la la la Steeds al die die kerels La La La La La La La La La La La La La Alle La La La La La En La oma La La in La Amerika, La L'Amerika, La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 Ik ga ja, niet doorgaan, eerst eventjes niesen, Anders wordt het een drama, een bloederig drama. Ach, barre biertje. Mag je niet kwam, maak je niet kwam. Geen is even eten, ik heb trek pakketten. Ik ga met de meisje, die lief het heen Betty. Eerst nemen we fino en esicalliano en we gaan naar de kino en we huren een canon bij een café met een oude piano links om de hoek weet meer voor u. gaan dan, de ga ik dan heen met die lievert alleen en de robie, de Hey, fi caro, fi caro, fi caro, Viggen, Viggen, fi caro, fi caro, fi caro, fi caro, push, push, push, moet je melkje push, fi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 Brava beviesjimo, brava beviesjimo, brava beviesjimo, brava beviesjimo, putte me viesjimo, putte me vuien, putte me neentje, in ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la Hoor me zingen, zie me springen, hoor me zingen, we doen Wat is bij de Maak me zie, dat is een meer de hakkel, die zetst op, op, naar me kop. Het wordt een Are you?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 Later ging hij naar het stadhuis en Ans ging met hem mee. Niet achter op zijn mooie fiets, waarin een trol En reed hij soms op weg naar huis, zijn vrouw nadien voorbij. Stond hij met een pedaal stil en zei hij altijd blij. Mijn achterband is wel wat zacht, maar geef niet lieve pomp.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 U luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we natuurlijk met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als u een stukje van het programma gemist heeft of u vindt het zo leuk... en u wilt het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. Mits er natuurlijk geen bijzondere evenementen in Zandvoort aanwezig zijn. Want daar zijn we natuurlijk altijd live bij. Dus dan moet het programma vervallen. Maar in principe elke zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma herhaald. U hoort de muziek van Erik Christiani met Spring Maar Achterop. En daarvoor Doris met Viro Parodie. En de volgende formatie, die kent u waarschijnlijk. Gert en Hermine Timmerman. Ze vormden een lange Nederlandse artiestenduo. En ze werden vooral bekend door het nummer Shalalali Shalalala. De Duiven op de Dam. En u hoort nu Gert en Hermine.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 het leven met jou Jij bent gezong In mijn leven Door deze duiven Zijn wij nu een paar Want zij brachten Ons twee bij elkaar Alle duiven Het dan Shalalali Shalalala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 in sla, Ik was meteen verliefd op jou en zag ik jou dan weer, dan zei je kier op kier. Er is geen ander meer waar ik van hou. Hoe oh, vergeet ik niet die dag, shalaladin, shalaladin, dat ik jou voor het eerst daar zag, shalaladin, shalaladin, mooi. In mijn leven. Door deze duiven zijn wij nu een paar, want zij brachten ons twee bij elkaar. klaar. Ieder daar als vliegen kan, sjalaladi, sjalalala. Gaan we weer naar Amsterdam. Sjalaladi, sjalalala. A ja, de duiken van het plan, inshalalie, shalalala Omdat we zo gelukkig zijn, Inshalalali, shalalala Shalalin, Shalalala, Shalalie, Shalalala. Shalala, shalala, shalala, shalala, shalala, shalala.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 Anemonen bracht jij vroeger mee. Jaren alleen, waar bleef de tijd dat ik iets van je kreeg? Rode anemonen mis ik in ons huis. Mee. Op zaterdag bracht je iets leuks voor me mee. Rode anemonen bracht je vroeger mee. Ja. Op jou, mijn blonde zeeman. Ik blijf je trouw, mijn leven lang. Ik wacht op jou en mijn gedachten. Voor jou steeds, van reet tot reet. Ik bid voor jou in bange nachten. Waar je ook gaat, mijn hart gaat mee. Ik wacht op jou, mijn blonde zeeman. Ik blijf je trouw een leven lang Ik wacht op jou En vol verlangen Kijk ik nu naar Je thuiskomst uit Jij hebt voorgoed mijn hart gevangen Daarom word ik Je lieve bruik Ik wacht op jou Zeeman, ik blijf je trouw, Mijn leven lang. U hoort de muziek van de Limburgse zusjes met Ik Wacht Op jou. En daarvoor Annie Denita met de rode anemonen. En de volgende artiest is Toby Rix, dat is een pseudoniem van Tobias Lacunus geboren in Amsterdam op 28 februari 1920... en overleden in Beverwijk op 15 december 2017... was een Nederlandse zanger, clown, entertainer en acteur. En hij vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog... met zijn vriendin Mariette, Marietje Jansen en Bob Geskes... het trio The Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze door hun Amerikaanse waar problemen met de Duitse bezetter... en schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes... Onder de naam Los Magelas. Maar eerst de eerste letters van uh, Marietje, Geskus en Lacunus. En de groep viel in 1943 uit elkaar. En Lacunus noemde zich daarna gewoon Toby Rix. En u hoort hem nu: Toby Rix met Heer in het Verkeer. Wie auto-les gaat nemen, die leert de eerste keer dat hij vooral moet wezen Heer in het Verkeer. 20 lessen, oh maar, vergeet hij dat alweer. Want heusje wordt niet zomaar hier in verkeer. Hendels knoppen, rijden, sloppen, zegt de instructeur je. Tegen een fietsie, hal politie, vriendje, ik bekeur je. Wat helpen dan je klachten? Al was het de eerste keer, je was slechts in gedachten heer in verkeer. Zo kostig heel ons leven, al dit we op een nu en dan. Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkassen. De een die zwoeg heeft geen minuutje vrij, een ander transfereert bij klaverjassen. Een derde hoopt niet tot de loterij. Hele week is een gedrag, is de mens arbeid klaar.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 Ja, als het zondag is, arbeid voor rust, weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht. Van schoolfabrikanten, zijden we blijden. Volen ons vrij en fris wanneer het zondag is. Een tekenaar zit de hele week te tekenen. De huis was loopt steeds in haar huishoud vol.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 Elke dag hetzelfde lied, maar als het zondag is, voelt elk zich vrij en blij, Zetten bij al de zorg, van heel de week op opzij, wij gaan naar buiten dan, naar zee of heide, Zondagse de zonneschijn, brengt een festijn, ja als het zondag is, voor is weg, dan trekt er iedereen. Zondag zondagse ze, als voor fabrikant, zeiden we blijden, volen en op vrij wanneer het meneer is. We leven de tijd van de leer, dat zand voert het zand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 Tot naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. Oh, gafje gaat die vervloedte barca door. Oh, alle keren scheren voor veel I'm a big man, I'm a big man, man, alle dode allemaal, allemaal, bak met allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, Amerika. allemaal, Amerika, L Amerika. allemaal, En als allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, allemaal, al niet al dolletjes en erf ik minstens dus een half mejoen. Tralalal. Ik de van piraten chauffeurs. de bankiers in de gaten. Ze krijgen mij in de kant op de beurs. Wie naar mijn centen Dan ik mijn stenen. O, la Ga Ik heb een bot met ja, zal ik eentje slijpen. Ik ben maar je ro. Olo lo plot plot plot lo lo. Je een op bij je van van de en maak je niet kwaad, maak je niet kwaad. Welke water, water, heb lieve ranja, spoem en een kattie, een lieve mammoentje. Als je geen snoep ziet, een feestje op karpen, een legeren bloemkool. Een eter, een barren, een voil, de bloemen, een houden, de panja. Hoe had de kattie met een de doranje, dan van eten. En nappelen, maar een pijpje tegen haar rooien. Figaro Figaro Figaro Figaro Figaro push, push, push, poos Me kemalake Figaro Figaro Figaro Figaro Pus, puus, puus, puus, puus, puus. Figaro, figaro, figaro, figaro. Me met me met Parlaat ik me met Wat, toch, nou, plop, toch, nou, wat me. dat nou zet lopit dat nou wel Ik me Daar kan ik uitein met me ben niet bij en Niemand adere Niemand adere To la Adres ah, Hey Figaro Ik kan Hey, en figaro, uh, wat ik waar figaro hier, figaro daar, figaro zus, figaro zo, en meneer staart, toen kruisaart, elke kut, niet te bedoel. Als je nu opstaat, blijf je maar leren, dan moet je maar weten, wat op een kop, kokkokkokkok. Op op praat voor op praat voor op op praat op op praat voor grafie, op op praat voor grafie, op op praat voor grafie, op op praat voor grafie, op op op op praat voor grafie, op praat voor grafie, op praat voor grafie, op praat voor grafie, op praat voor grafie, op Straks hoorde u de versie van Tom Manders. Beter bekend als Doris natuurlijk. En nu hoorde u hem opname 1937 van Willy Derby met Figaro Parodie. En daarvoor hoorde u ook een nummer van Willy Derby met Als het Zondag is. En de volgende artiest is Cornelis Petrus Antonius Manders. Beter bekend als Kees Manders. Geboren in Leiden op 16 oktober 1913 en overleden. In Amsterdam op 21 maart 1979 was de Nederlandse zanger, cabaretier en nachtclub-eigenaar. En hij was de broer van Tom Manders, beter bekend natuurlijk als Doris. En hij was de opa van actrice Mirjam Manders. U hoort hem nu met het konijn. Er stond een aan de deur, hij had iets fijns te het duurde ook maar één minuut op de buurt, stond overhoofd. Een man vol met konijnen, wou hij de mensen zien. De mensen schaar elkaar en knokte boven die heel de buurt Gegeten, gegeten, gegeten, oh zo fijn in de won. Gegeten, gegeten, gegeten. maar menig niet goed en spijt, nu ben ik me goed. Die voorste angora kat, die eet nu heel gedeeld. Aan de bientjes van het kat, konijn met de familie deel. En heel de buurt, die is te vrede, deed hem een duikendeek. Met onbegulde kandebal, begreep het mijne Gegeten, gegeten, gegeten, voor zoveel in de band. Gegeten, gegeten, gegeten, maar niet dat ik doet en spijt, nu ben ik maar dat gemoderniseerd, dat gaat zo met alle dingen Toch kon nog nimmer een enkele dans, de vals van zijn plaats verdringen Daar is geen dans die zo goed heeft voldaan, en reeds zo lang heeft staan. Dans maar van één, twee, drie, zwieren en zwaaien en zweven, in drie kwart maar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 Maar die oude drie kwarts maag doet het steeds nog het best. Draai maar van 1, 2, 3. zwieren en zwaaien en zweven in drie kwarts 1, 2, 3. is het kans waar je hand iedere keer weer bij open gaat.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 Vanzelf ga je wiegen en deinen al in de maar. Drij maar van 1, 2, 3. Het houdt wel de stemming zo, in dat kan dus geen kwaad. 1, 2, 3 is de dans waar je gaat iedere keer weer bij open gaan. Iedereen dans de lemboet ook, die gaat voorbij net als de rest. Maar die oude driekwartsmaat doet het steeds toch het best. De raai gaat, 1, 2, 3. Ze vieren en zwaaien en zweven in driekwartsmaat. 1, 2, 3. Is de dans waar je hart iedere keer weer bij open gaat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 Koffie, lekker bakje koffie, wat snappen mensen avonds? Je kan heel lang leven en blijft het verzonnen. Als je mee naar de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakje koffie.